Zfm, verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files beginnen wat af te nemen in lengte... maar helaas is het op veel plekken nog langzaam rijden geblazen in de regio. Onder andere op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... door een ongeluk bij Naarden. Bergingswerkzaamheden zijn er bezig en de linkerrijstrook er ook is dicht. Vanaf Baarn is de vertraging 30 minuten. Verder nog wat andere files, de A22 bijvoorbeeld, Beverwijk-Velzen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 My hair and kid myself I look real smooth Ooh. Ooh.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 Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven. Het. Alleen bij ZFM. some kind of boy, around the world he gave it to me and I gave it away I wish I was back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 Vlam, want die brand weer als nooit tevoren En zon, ja was er geen muziek Dus het geeft nu niet Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie bang voor die vlam Want die brand weer als nooit tevoren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 your good intention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 pieces together And I got a grip on my life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 ZFM But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind all alone